Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Vanaf 18 jaar minstens het gewone minimumloon te betalen. Nu geldt er voor jongeren tot 22 jaar nog een lager minimumjeugdloon. De petitie van jongerenbeweging Young United is ondertekend door meer dan 100.000 mensen. Volgens vakbond FNV die achter de beweging zit zou een gelijke minimumloon voor iedereen van 18 jaar en ouder extra banen opleveren. Co-piloot Lubits, die in maart opzettelijk een vliegtuig van Germanwings liet neerstorten... ...bezocht in de maand voor zijn daad zeven verschillende artsen. Volgens justitie in Frankrijk waren daar drie psychiaters bij. De laatste vijf jaar van zijn leven zag Lubits meer dan veertig dokters. Enkele van de artsen vonden dat Andreas Lubits geen vliegtuig zou mogen besturen. Maar dat konden ze alleen niet aan zijn werkgever vertellen... ...omdat artsen in Duitsland een strikte geheimhoudingsplicht hebben. De co liet de erbers van Germanwings neerstorten in de Franse Alpen. Alle 150 inzittenden kwamen om het leven. De Griekse publieke omroep RT is weer terug na precies twee jaar. Vanochtend om zes uur begonnen de eerste uitzendingen. In 2013 werd de Griekse publieke omroep vrij plotseling opgedoekt als bezuinigingsmaatregel. De sluiting leidde tot felle protesten, ook van de EBU waarin de Europese publieke omroepen samenwerken. De terugkeer van de RT was een van de verkiezingsbeloften van de linkse regeringspartij Syriza. Premier Tsipras noemde de sluiting een misdaad tegen het Griekse volk en de democratie. 170 eindexamenleerlingen van de Rientjes-Mavo in Maarsen weten nog niet of ze geslaagd zijn. Ze moeten wachten tot morgen vanwege oneenigheid over het examen Nederlands. De Rientjes-Mavo is het niet eens met de strenge beoordeling van de examens door de tweede school. De scholen kwamen er niet uit en overleggen nu met de onderwijsinspectie. De leerlingen krijgen in de loop van morgen de uitslag. Het weer, ook vanavond zonnig. Uh, morgen opnieuw zonnig bij 25 tot 30 graden. Op de wadden wat koeler. Tegenavond kans op een onweersbui. In het weekend wordt het minder warm. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. Live. ZFM. Met. Met. Met nu. Alternative FM. Stephanie June en X, oftewel Marnix Doornstein en Stephanie June... samen met Circle With Me. en bracht de tijd op uh, ruim zes minuten over negen... hier bij het tweede uur van Alternative FM. En uh, zo dadelijk gaan we weer een beetje het vrijdagavondgevoel krijgen... samen met uh, Dylan van Low Eric Sound System. Maar zoals gezegd, de 23 juli komt hij terug. En dan... Dan ga je het, echt, uh, het echte werk zoals die uh, normaal gesproken. Uh, dan ga je het echte uh, horen. Maar dit is wat die, uh, waarmee hij begonnen is. Nou, hij is een mooie geschiedenis uh, hè, van, van hoe die begonnen is. Dit is een beetje ook de manier waarop. En dan zal over een week of drie, vier. Nee, langer nog. vijf uh, denk ik. dan komt hij hier uh, terug uh, met uh, zes zelfs. Zes weken. Uh, dan komt hij uh, hier uh, nog met uh, twee. Uh, leden van Low Eric Sound System. En dan uh, gaat het echt uh, gebeuren. Dan uh, krijg je uh, het, uh, het juiste werk uh, te horen. Maar nu, uh, voor zo dadelijk, gaan we natuurlijk uh, nog eventjes... de mix uh, die hij allemaal bedacht heeft... horen bij Alternative FM. Het is een beetje dus een uh, halve programma geworden vanavond. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, we hebben ook nog uh, wat, wat er een beetje uh, aan verwant is. En dat was dus Stephanie June met uh, NX... Maar datzelfde geldt eigenlijk ook voor You would have been van Niche. You. To feel so much love, so much love, so much love for someone that will never relent me. I feel so much love, so much love, so. Love, so much love, and it's mine to kill. Rolex babies, Rolex babies in the house. We're gonna do the loon la la la la loon. Yeah. Mm -hmm. Life is love. zo zat hij uh, gewoon twee keer in het uh, programma verstopt deze Luc Nijman. Maar dit keer samen met Roe Halfheid van Holsten uh, onder de Rolex baby's. Dus Luc, als je zit, uh, zit te peren of uh, zit te luisteren, vriend... dan uh, weet je dus dat je er al twee keer in hebt gezeten vanavond. Maar goed. En uh, ja, zo... Uh, zo uh, nou, peren, hij zit niet te peren. Nee, hij uh, zit gewoon lekker te luisteren, denk ik en dan uh, krijg je dus uh, dit soort uh, mooie dingen uh, te horen, omdat de Rolex Babies electro muziek maken, en dat doet Low Eric Sound System eigenlijk ook, alleen vanavond, niet helemaal, maar dat, uh, we hebben dus gewoon een kleine extra aflevering faceerd, dus ja, ja moet toch ook <lacht> kunnen, nietwaar dus je gaat nu het tweede setje doen, van ongeveer 25 minuten, half uur, 25 minuten sorry. ja, ja, ja, is goed, dus ja. het is 25 en 30 minuten, dus ik zou zeggen, begin maar hier is die Oh, yeah, jungle music. Jungle is it? Yeah, yeah. Uh, it's all right for hard house, man. Yeah? Always on the youth trail. Always on the youth Always on the youth trail. Always on the youth Always on the youth trail. Always on the youth trail. Always on the youth trail. Always on the youth laughing and joking you know what i mean It's here to stay. Super cool, hoor. Hey, uh, we gaan dan niet naar huis. Ja. Schrapje het Schrap grapje zeker, of niet? Nee, dit is serieus. Uh, serieus. Wie zijn het eigenlijk? We kunnen er wel even een klein uh, beetje erover, overheen uh, kletsen. Maar goed, dat maakt niet uit. Dit is een alter ego van Nozia. Dit zijn de huilende rappers. De huilende rappers? ga jij dan altijd op onderzoek uit van uh, net een beetje wat de mensen nou net niet kent? Hè? Wat de boer niet kent, dat uh, nee, nee, dit, dit dit is, draai uh, jij dan? <laughs> of niet? Of niet? Dit is ooit. Uh, ja? Ja? ja, ik kan Zo, het. Ja. Uitje <laughs> komt er ook wel even bij. Goed, uh, maar. Nee, het is. Uh, ja. wat, wat, wat, wat sta jij hier man? Wat horen! Oh, nou. het maar wat er nu gaat gebeuren. Ja? Ja? Ja? Uh, ja? We gaan uh, naar Nee, nog langer niet, wee ga je nog niet naar u Want het is hier veel te groeit, Ja we gij nog niet naar huis Nog langer niet, nog langer niet En we gaan nog niet naar u Want het is hier veel te stuur nou, ik, uh, ik hoor het al. Ik, uh, <lacht> ik, ik denk dat Marcus zomaar gewoon weer een nieuw, nieuw programma aan het, uh, aan het bedenken is. Met dit soort muziek uh, de hele tijd, of niet? Nee, maar ik hoor dat het plaatje nog beter wordt. Is dat zo? Ja, ja dus laat hem lopen. <lacht> nou, ja, laat maar lopen. Oké. ik dan wil blijven vlakken. Zie die allergisch, voldoende, we Dus zakken we door, hakken door het gehoor. Pakken ze ervoor en pakken de boor. Ja. Nee. nee. Nog langer niet, nog langer niet leren wij nog niet naar u. Want het is hier de zo groot, we gaan nog niet naar huis. Nog langer niet, nog langer niet, we ja, gaan nog niet naar u. Want het is hier veel zo stuif. We nog niet ja, naar huis. Nog langer niet, nog langer niet leren wij nog niet naar u. Want het is hier veel zo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 Juist. Ja. Jezus man, waar haal je dit vandaan? Um, daar moet ik bij mijn vader voor zijn. <laughs> die heeft het weer ja. van een uh, <laughs> Echt. oud buurman van hem en die kwam hier op een gegeven moment altijd mee aan en ik had zoiets van, is dit serieus of is dit een grap? Ja. <laughs> Nou ja, je brengt jou net dus ook in de war. Want die zegt ja, ook van, is dit serieus uh, of is, ja, is dit een grap? zal wel een generatieverschil zijn. Ja, ja dat ja. vind jij natuurlijk wel weer uh, fijn. Maar goed, ik had het ook jouw vader kunnen zijn. Maar goed, dat, je, zijn, ja. maar goed, dat, dat ja, weten no we. Nozia ken je wel, denk ik. Ja. ja, ja, ja dat dat dit ik dit, het schijnt zo als ze dronken zijn in... Ja, dan, dan komen ze, dan in, komen een ze een in een of andere Amsterdamse kroeg bij elkaar, ja. elkaar... en dan gaan ze dit soort vlauwenkul ja. bedenken. Ja, ja, ja, ja. Maar dat, dat, dat gaan we natuurlijk niet 23 juli allemaal nee. nu. Nu, nee. dan, nee. dan nee. wordt het wat, wat bloedserieuzer. oh oké. Okay. Uh, het is uh, even over wie jij bent en wat je... Uh, hoe, je, hoe dat eigenlijk ontstaan is. Want dit zegt iets over de geschiedenis van Low-Edex Sound System. Ja. Dat denk ik wel. Ja. Nou, dat, dus jij bent vroeger gewoon met plaatjes uh, draaien begonnen. En ja. toen dacht je van, ik ga mijn uh, grenzen verleggen. En dat is uiteindelijk dus nu ja. wat Low-Edex Sound System is, is geworden. Goorde, ja. Ja. Uh, het veredelde Knip en plakwerk, moet, je, moet ik het zo zien? Ja, dat is een beetje oneerbiedig. Maar uh, moet je dan, ga je dan uh, dit soort. Uh, ga je samples uh, hier Nee, nee, nee. nee, nee uh, ik uh, maak ze maar. Je maakt ze allemaal uh, zelf. Ja. Ja. Uh, dus, nou uh, oh, ja. Dat, uh, maar is daar is dat ook echt een muzikale uh, opleiding uh, toe? Ja. En die volg jij? En die volg ik. Ja! Maar ja, ja, ja, ja. er zijn er meerdere in Nederland. Maar ik volg hem aan het Alblac College in Rhone. Dat ligt dan weer net onder Rotterdam. Voor degenen die het niet ah, kennen, waarschijnlijk de meeste Maar niet. Rotterdam is wel een hele goede plek om even, weet ik veel wat. Ja en nee. Ja en nee. Het is meer, uh, de musicaliteit is heel hoog. Mm -hmm. Alleen voor mijn soort muziek, voor de elektronische muziek, is Haarlem veel beter dan Rotterdam. Maar Rotterdam is heel erg uh, urban hip hop je ja. gecentreerd en Haarlem is electro. Haar, ja, Haarlem is alles eigenlijk. Ja. Maar dat, uh, meer, meer voor mijn muziek is Haarlem ja. beter. Ja. Want het is ook dicht bij Amsterdam natuurlijk. En Amsterdam ja. is allemaal... Uh, ja, ze smelt cruise van alles. Ja, precies. Ik dank je wel voor je komst. Ja, ik wil graag nog even uh, wat zeggen tegen Amber. Want ik weet ja? dat ze luistert. Ga even leren. Je bent de schat van een meisje, <laughs> maar je moet gaan leren. Ja, het is nou, nou, mooie heen. muziek om uit te leren. Ja, ja. ja dat zeker. Nou, ja, ik leid er af. Scha ja, ja, oh maar, uh, ja. dat Geef hem maar weer de schuld. Ja, het, uh, hey, het is lekker makkelijk. Uh, gewoon aan, aan de slag en uh, verder geen geouwe Ja, Het is als fans meegenomen in de studio. Ja, joh. ja. Ja. ja. Doe je goed. Ja. ja. Ik was eerst bang voor zo'n Facebook. Zo. Kan, uh... Project X in uh, ja. de. Het, het is ons wel ja. eerder overkomen dat een artiest zei van... Ja, whoops. Ik heb zo'n ding op Facebook geplaatst aan waar ik speel. En daar was inderdaad ook één persoon op afgekomen. Ja. Dat waren gelukkig ja. geen honderden. Uh, uh, uh, uh, uh, nee, gelukkig niet. Maar... Um, ik, ik, ik ga even weer wat, uh, wat draaien. En dan uh, dank ik je hartelijk voor je komst. Goed, tot okay. uh, 23 juli. Tot 23 juli. We hebben er nog één, uh, we hebben er nog wel twee, denk ik. En de eerste die we gaan draaien is Van Bieker met Voorstraat. En hij is een van de straatmuzikanten die we in Lelystad zien. De voorstraat zonder haan ontwaakt. De laatste kroeg zijn deuren sluit.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 Heb ik mijn eerste jointjes gerookt, eindeloos geboemd over de onzin van het leven. Nachtelang gegeten, gedanst, gevreesd en gerouwd, mezelf en de wereld vergeven. Waar ik twee en drie achter de hele wereld heb ontmoet. Mijn straat vernielt zich keer op keer. Zoals ze dat al eeuwig doet, want je heuvelig mooi dat de Venus bedoelt. het bloed in je grachten, dat je hartje verkoelt, U trekt mijn stad, waar ik borrel en bruis, de voorstraat mijn dorp. Hier ben ik thuis tussen lapjesmarkt en bloemen.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 Waar ik borrel en bruis, de voorspraak mijn dorp. Hier ben ik thuis, met je heuvelig mooier, dat de Venus bedoelt. Het bloed in je grachten, dat je had je Utrecht mijn stad, waar ik borrel en bruis, de voorspraak mijn dorp. Van de maan verliest. De voorstraat voor de nacht ontwaakt. Nog één die we er nog draaien tot aan de tien uur. En dan uh, is het tijd voor Charles met Tussen App en Vloed. Iris Follow van Yellowgrass. Tot volgende week. Dag.